Michelot Thomassen met het NOF-journaal. D66 wil de spaarpot van de provincies gebruiken om de economie te stimuleren. Volgens partijleider Pechtold hoeven provincies geen enorme reserves aan te houden. Hij pleit voor duurzame investeringen, zoals een getijdencentrale op de Brouwersdam... en betere fietspaden voor woon-werkverkeer in Utrecht. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat iedereen met een persoonsgebonden budget zijn declaraties over januari mag insturen. Ook mensen die nog niet van de Sociale Verzekeringsbank te horen hebben gekregen dat hun papierwerk in orde is. De SVB handelt sinds januari de PGB's af, maar kan het werk niet aan. In Assen is een man overleden na een burenruzie. Drie mensen zijn aangehouden, het stel dat naast hem woont en hun zoon. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er was ruzie bij de woning, daarop werd de man onwel en hij overleed in het ziekenhuis. De buren worden ervan verdacht dat ze geweld hebben gebruikt. De regering Obama vindt economische sancties een beter middel in de crisis in Oekraïne dan wapenleveranties. Volgens een topadviseur van de president is simpelweg wapens leveren niet de oplossing. Hij bevestigt wel dat alle opties nog eens worden bekeken. Gisteren zeiden functionarissen dat de VS wapenleveranties overweegt. De berichten tonen volgens analisten de frustraties van Washington... over de voortdurende crisis in Oekraïne aan. Voor het eerst is ook in Oostenrijk een Pegida-betoging tegen de islam gehouden. Er kwamen zo'n 250 betogers op af. Sommigen maakten nazi-gebaren. De tegendemonstratie trok 5000 mensen. De Weense politie hield beide demonstraties uit elkaar... Bij het voormalige kamp Westerbork is de glazen overkapping onthuld van de commandantswoning. Het glas moet voorkomen dat de houten woning vergaat. Van het nazi-doorgangskamp is weinig meer over. Met originele stukken wil het centrum de herinnering aan de holocaust levend houden. Het weer, vooral in de kustprovincies nog kans op enkele winterse buien. In de loop van de dag geregeld zon en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De John er staan nog altijd flinke files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel 8 kilometer en verderop voor knoop het Oude Rijn 21 kilometer. A4 Den Haag, richting Amsterdam en Zoeterwoude 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. De andere kant op richting Den Haag bij Zoeterwoude eveneens 9 kilometer. A6 richting Muiden voor de Hollandse Brug, 10 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en de Rij 8 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij de Haag Malieveld, 8 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein, 13 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Lunette, 18 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. En daardoor ook een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 15 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 9 jaar geleden voor James Morrison. You give me something. En daarvoor... Gijheids. Uh... Lady it's Cole. Het is uh, bijna half vier of 15 seconden aan. Tijd uh, voor uh, de en Trouwens op de velden. Vitesse Ajax rust 0-0. FC Utrecht Peksewolle 0-1. Doelpunt van uh, Lam. De 29ste minuut. En daar is dus nu rust. En uh, zometeen wordt daar weer afgetrapt. Goed.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 En uh, wat verwachten ze nog in het uh, Circus zandvoort Pennington vanaf 11 februari... en Fifty Shades of Grey vanaf 12 februari. Goed, dat is overduidelijk. En uh, we gaan weer verder met muziek in uh, Zandvoort op zondag op deze 1 februari. Hier is Ben Howard met Keep Your Head Up. I spent my time the spaces that grown between us and I cut my mind.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 in my Daar nog nooit meer wat van gehoord. Expo when I lukte at him, En daarvoor Ben Howard, keep your head up. En dat allemaal op zondag, op deze 1e februari. Er is een nieuwe, ja eigenlijk een hele rare combinatie. Rihanna, Kenny West en Paul McCartney. Die hebben een nieuwe hit. En die heet uh, 4 5 Seconds, die hoor je nu op CFM.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 De international van Jong Oranje speelde 37 competitiewedstrijden. voor de Vriezen en scoorde daarin vier keer. Sinkgraven werd ook in de zomer al gelinkt aan Ajax. De regerende landskampioen deed toen te, te vergeefs zijn bot... op de aanvallende middenvelder die de jeugdopleiding van Herenveen doorliep. Het AB Lenstra stadion nog een contract tot medio 2017 had. Herenveen heeft het vertrek van Sinkgraven opgevangen met de komst van Duarte...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 I in you're Met uh, him op CFM, met de hero met uh, Toen ik je zag. Het is uh, twee voor vier. Tijdvleeg van de vliegtuig. wanneer je het naar nou, je zin hebben. Dat ik zeggen. En dit is ook weer een nieuwe notering uit uh, volgens mij de Your Breakdown. James Bay is hier met Hold Back the River. Well, not being there, but there, that I should have been. Hold oh, back the river, let me look in your eyes. Hold oh, back the river, so I stop.